Levi van Ek met het NOS-journaal. Syrië en Irak veroordelen de tientallen Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse doelen in die landen. Damascus zegt dat de Amerikaanse actie het conflict in het Midden-Oosten op een zeer gevaarlijke manier aanwakkert. Irak waarschuwt voor escalatie. Syrië zegt verder dat bij de aanvallen doden en gewonden zijn gevallen, zowel militairen als burgers. De Amerikaanse bombardementen zijn een vergelding voor de dood van drie Amerikaanse militairen vorig weekend op een Amerikaanse basis in Jordanië. De VS zegt dat een pro-Iraanse strijdgroep daarachter zit. Bij een mesaanval in Parijs zijn drie mensen gewond geraakt, van wie één ernstig. De politie heeft een verdachte opgepakt. De aanval was vanmorgen rond 8 uur op Gare de Lyon, een van de drukste treinstations van Parijs. Volgens Franse media is de verdachte een man van 32 met de, Malina, met de Malinese nationaliteit en een Italiaanse verblijfsvergunning. Naast de mes had de man ook een hamer bij zich. Waarom hij mensen met de mes aanviel is nog niet bekend. Bij bosbranden in Chili zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen, melden Chileense media. Duizenden hectares bos zijn verwoest en tientallen huizen zijn in vlammen opgegaan. De Chileense president heeft voor de getroffen gebieden de noodtoestand afgekondigd. De maatregel moet de hulpverlening vergemakkelijken. Landen in Zuid-Amerika kampen met hitte en droogte... mede als gevolg van El Niño. Het fenomeen dat extreem weer wereldwijd versterkt. Zwemster Sharon van Rouwedaal is voor de tweede keer wereldkampioen... open waterzwemmen op de 10 kilometer geworden. Ze versloeg in Doha de Spaanse Maria de Valdes in een spannende sprint. Naast de wereldtitel is de 30-jarige van Rauwendaal... nu zeker van een startplek op de Olympische Spelen... van komende zomer in Parijs. Het weer veel bewolking en verspreid over het land... af en toe wat lichte regen of een bui. Het wordt 9 tot 12 graden. Ook morgen veel bewolking en af en toe regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. verkeersupdate. verkeersupdate.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 It should shine at home. But if a night falls and a bomb falls, what if I see the dawn time? Met het prachtige zijn of the Times. Welkom terug bij ZFM Goedemorgen, Zand voor het live op locatie vanuit Café Rabon natuurlijk. Het is 11 uur geweest. En in het tweede uur van dit programma praten we nog met Anne Marion Sense over een bijzondere kunstexpositie op de Boulevard. En verder nog een verslag van Carina Veren met uh, Yves Berendsen. Maar we beginnen met het volgende, want. Uh, 1 juni is het weer zo ver dan keert het buurtfeest voor de tweede keer terug naar nieuw noord na de succesvolle eerste editie vorig jaar is er volop geëvalueerd en staat het evenement alweer in de stijgers om over precies vier maanden nieuw noord en zandvoort opnieuw te verbinden komende dinsdag is de officiële kick-off in pluspunt en met het hoofd van de organisatie Roy van buringen praat ik vandaag over de voorbereidingen die in volle gang zijn met daarbij de notitie dat ik zelf ook ...volop in de organisatie zit. Maar ja, zo is dat nou helemaal in Zandvoort. Goedemorgen. goedemorgen. <laughs> ja, goedemorgen Jelmer. Uh, ja. Nog even terug eerst uh, naar vorig jaar. 27 mei. Volgens mij een prachtige dag uh, qua weer. Ja, qua zon uh, wel, ja. Uh, hoe herinner je die dag? Ja, als een dag... Um, het was echt een warm bad. Um, wij dachten dat jaar eigenlijk... Uh, of dat jaar daarvoor... ...van we moeten wel iets komen na coronaperiode. Van... Uh, om te verbinden, wat ons doel is als stichting, is verbindt online, maar ook uh, fysiek is de bedoeling. En toen kwamen we eigenlijk op het idee om het buurtfeest te, te organiseren. En uiteindelijk kom, komen die, komt die dag steeds sneller en sneller. En dan is hij er en dan komen er zoveel mensen op af en doen er zoveel mensen mee met alle activiteiten die er zijn georganiseerd. Dat je alleen maar trots kan zijn. Ja. Ja, ja, dus echt een uh, geslaagde uh, eerste editie wel. Uh, uh, ja. ja, nee zeker. We hebben denk ik rond de 5000 bezoekers getrokken. En ik denk dat dat voor een, een, een uh, evenement in een wijk best wel veel is. Ja. En uh, daar zijn we alleen maar trots op. Ja, ja. en ja. dan uh, uh, wat zijn dan. Uh, want er is natuurlijk ook veel geleerd uit die eerste editie. Wat zijn dan bijvoorbeeld verbeteringen? Die, ja, uh, er, is wel, er zijn wel dingen geleerd inderdaad. Want ze hebben bijvoorbeeld de Kids Area. Nou ja, nou, ga je daar uh, bijvoorbeeld roken toestaan. Nou, ja. Daar leer je van. En daar heb je het ook over met mensen om, om het buurtweevee heen. Organisaties waar je mee samenwerkt, maar ook buurtbewoners. En uh, dat soort uh, dingen leer je gewoon. Of uh, of uh, toch iets strenger nog beveiligen om oneenigheid te voorkomen. Of uh, uh, ja, wat, dat je toch nog wat meer wil eigenlijk. Hè? Ja. Meer verbintenis. Meer verbintenis met cultuur. Meer verbintenis met toch de dorpsbewoners of de bewoners in Noord. En daarom ook die kick-off bijvoorbeeld. Ja, ja zo, zo nog even over uh, wat we dinsdagavond uh, ja. kunnen verwachten. Maar de, de plannen voor komende editie, uh, welke onderdelen keren er zo terug? Ja, sowieso keert de muziek natuurlijk terug, de kids area, de informatiemarkt die een verbindingsmarkt gaat heten. Um, de, de, de kofferbakmarkt natuurlijk uh, en alle andere activiteiten. Maar uh, ook workshops, maar daar zijn we allemaal nog mee bezig. Maar dat is wel de grote lijn die er gaat plaatsvinden. Ja, ja, ja. En ja. en gaat het, uh, het, het gaat natuurlijk allemaal weer in Nieuw Noord uh, eigenlijk rond de Verlemingsstraat allemaal plaatsvinden. Ja. Uh, gaat er ook iets in veranderen met uh, hoe het neergezet wordt? Ja, de, ja de, de, de, de, de verbindingsmarkt wordt een beetje meegetrokken in de kofferbakmarkt. Dus je hebt de Flemingstraat. Uh, het hele gedeelte vanaf de Darwinhof tot aan de Keesumstraat is allemaal kofferbakmarkt. Ja. Dan heb je vanaf de Darwinhof heb je een stukje podium en uh, de gezelligheid. Dan heb je de informatiemarkt en dan gaat de kofferbakmarkt weer verder. Ja. En de, omdat we de biertent iets naar achteren trekken, is het toch, wat, uh, is het toch wel goed... Uh, dan heb je één rechte lijn en dan kan iedereen meekijken wat er ook verder op gebeurt. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, uh, uh, hoe zijn de reacties uh, geweest uh, toen we aankondigden dat, uh, dat het buurtfeest weer terugkeerde? Volgens mij begin januari. Dat we ja, dat begin, begin januari uh, was het, uh, feest kwam het feest online als evenement wat we uh, hadden ja. gepresenteerd. En de uh, datum werd een beetje bekend en, en dergelijke. Um, Kijk, in het begin was er nog niet helemaal bekend welke datum het was. Door privé-ontstattigheden hadden we toch een andere datum uh, gekozen. Maar dat, later hebben we dat teruggedraaid. Uh, maar uiteindelijk zijn de reacties zijn heel erg leuk. En ook dat nieuwe partijen zich aanmelden. En, en de sponsoren die zich aanmelden al meteen uit zichzelf. Uh, ja, dat is, dat is alleen maar positief. Ja. Ja, ja. En dus eigenlijk nieuw dit jaar uh, ook de kick-off. Uh, ja. Dinsdag in uh, 6 februari in Pluspunt. Ja. Uh, wat kunnen de mensen verwachten van die avond? Ja, we beginnen om 7 uur in Pluspunt, uh, 6 februari. En uh, wat de bedoeling is, we proberen door middel van een presentatie... Uh, de dorpsbewoners en bewoners van Nieuw-Noord, maar ook uh, alle organisaties en gemeenten... En, uh, iedereen die daarin ge geïnteresseerd is, een presentatie te geven van wat is het buurtfeest nou. Want het buurtfeest, als je een buurtfeest hoort, hè, als ik het zo zeg, mm -hmm. dan denk je, oh het is alleen maar feesten. Ja, maar het is meer dan een feest. Het is echt die verbinding maken met de bewoners, maar ook de bewoners onderling. Of de bewoners met de organisaties. of ja. Met iedereen gewoon. Eén verbindingsevenement is het. En dat is nog niet helemaal duidelijk. En daarom dachten we, we gaan een kick-off organiseren. En dan geven we een presentatie met wat we gaan doen. En wat er allemaal gebeurd is, maar ook gaat gebeuren. En wat wij eigenlijk nodig hebben. En ja. daardoor proberen wij uh, de verbinding te ontlokken. Door de presentatie, maar daarna ook in gesprek te gaan met de mensen. Maar ook de mensen met elkaar. Waardoor er misschien nieuwe ideeën ontstaan. Ja. En dat zou erg mooi zijn. Maar ook zoeken we natuurlijk sponsoren en uh, vrijwilligers. Die, die zullen daar ook in worden, opgeroepen worden. En we proberen gewoon eigenlijk met die kick-off... Mensen weer warm te maken voor het buurtfeest. Wat publiciteit te krijgen. Ja. En om, om toch weer even te kijken van nou, uh, we zoeken naar nieuwe samenwerkingen. Ja. En ook als je bijvoorbeeld nu luistert en je kan niet naar die kick-off uh, in pluspunt. Um, waar je ook voor aan kan melden via info.standverdescij.nl Maar kan je niet bijvoorbeeld, dan kan je ons ook een mail sturen naar hetzelfde e-mailadres. Om te zeggen van nou, ik heb een leuk idee... Uh, ik wil graag in gesprek met jullie, misschien kunnen we samenwerken. Ja, en dat, en dat kan heel breed, hè? dus uh, ja, allerlei iets cultureel zijn, een ja. leuke activiteit, klein of groot. Uh, maar je kan ook als bedrijf meedoen, ja. uh, bijvoorbeeld, maar ook sponsor. Maar je kan ook bijvoorbeeld, uh, je hebt een e in Zandvoort, een kraampje met eten uh, neerzetten. Um, uh, je kan uh, meedoen met een open dag zelf. Bijvoorbeeld heb je een dansschool, uh, je zit in Noord, organiseer dan op die dag een open dag. Er zijn er al veel mensen in Noord. En dan uh, kunnen wij dat in het programmaboekje ja. meenemen. Ja, dus het dus buurtfeest is eigenlijk ook meer... Uh, het wordt in Nieuw-Noord georganiseerd. Wat, wat is ook weer de specifieke reden dat juist in deze buurt iets wordt gedaan? Nou, de, de, deze buurt wordt toch vaak achtergesteld, vind ik. Als, uh, ik heb er ook tijdelijk gewoond. En ik merkte toch, er gebeurde helemaal niks in die buurt. Wat, wat in het centrum allemaal gebeurt, er is heel veel. Maar als je in de wijk Nieuw-Noord gaat kijken, daar gebeurt helemaal niks. En dan heb je natuurlijk... Uh, in Oud-Noord heb je wel ook hun buurtfeesten en in Zuid bijvoorbeeld gebeurt er ook niks, maar die hebben toch wat meer toegankelijkheid naar het dorp toe. En ja. hier in Noord wonen er toch mensen die uh, toch ook af en toe gewoon wat extra's nodig hebben en dat is eigenlijk het idee achter die buurtfeest om die mensen ook te betrekken wat er in het dorp gebeurt, maar ook wat in hun eigen wijk gebeurt, want dat is vaak nog niet duidelijk. Ja. Ja, ja, ja. En, en je hebt natuurlijk als uh, kern in die wijk wel uh, pluspunten. En die doet ook uh, volop mee. Aan ja, die doet uh, dit jaar vol, ook weer volop mee. Op welke manier weten we nog niet? Dat, dat die gesprekken gaan gewoon echt na die kick-off beginnen. Maar dat ze meedoen is zeker. Ja. Ja. Ja. En, uh, uh, uh, nou ja, een mooie, een mooie uplift voor Nieuw Noord. En, en het, het buurtfeest wordt eigenlijk ook gezien als een. Uh, ja, dat Stand de site dat, of design, dat uh, faciliteert en natuurlijk de hoofddingen regelt. Maar dat het vooral ook zo kan zijn, heb je een leuk idee? Ja, ik vind dat, wel, dat een leeft, goeie, ik vind het wel een goede vraag van jou. Maar dat uh, wij faciliteren het. Ja. Maar we organiseren ook deels. Ja. Maar wij zijn niet de, de, de, de belangrijkste persoon in, in, het, in het web. We ja. zijn natuurlijk is het idee komt bij ons vandaan. En uh, wij, wij willen het heel graag organiseren. En we hebben een paar hoofdpunten waar, waar wij de organisatie van doen. Maar het is ook de bedoeling dat in de toekomst de buurt het zelf gaat doen. Ja. En dat wij natuurlijk de vergunning aanvragen. En natuurlijk uh, de sponsoren regelen en de ja. subsidies en de fondsen. Maar dat we het met elkaar gaan doen. Dus eigenlijk een soort. Uh... Het voor het racefestival, of moet ik dat ook zo noemen? Het is <laughs> altijd voor <Stanford> het racefestival. <laughs> Als in de faciliterende rol. Maar, uh, ja, maar dan iets kleiner, denk uh, ik. Ja, ja, ja, en ook een uh, kleiner budget. Als zij naar Noord uh, ook mee zouden trekken, dan, ja, dus dat dan zou, zou het mooi zijn. zijn. <laughs> ja, ja. En, uh, ja. op, de, op dit moment uh, natuurlijk bezig ook uh, om het evenement uh, qua plannen is al deels rond, maar ook om financieel uh, rond te krijgen. Zijn ja. er zorgen over, of loopt dat wel? Ja, ik heb geen zorgen over de financiën, want... het. Het plan is zo geschreven dat, van elke, dat we met elke euro het evenement door kunnen laten gaan en ook het doel kunnen behouden. En dat brengen wij ook zo naar onze sponsoren, naar onze fondsen en zo. Maar het zou natuurlijk wel goed zijn als we hetzelfde bedrag als vorig jaar weer ophalen. En waardoor we het evenement op dezelfde manier kunnen organiseren. Of zelfs iets meer. Want ik zei wel als ja. droom bijvoorbeeld de, het, de opening echt wat spectaculairder te maken dan vorig jaar. Ja. Uh, of uh, wat extra activiteit of wat straatentertainment erbij te doen. Dan gaan we weer even terug naar het programma. Kun je al iets zeggen over uh, bijvoorbeeld hoe die opening eruit gaat zien? Of bijvoorbeeld het koffieconcert? Uh, wie daar komt op Nou tremen? ja, we, ik kan wel alvast... Uh, wel iets bekend Sowieso, Sowieso, we hebben voor het koffieconcert, dat is, uh, is uh, rond 11 uur begint dat, uh, op het podium op het Vlemingsstraat um, hebben we Adam Spoor en uh, Lin Mee weer uh, geboekt. Ja. En uh, we zijn nog met één andere Zandvoortse artiest bezig. We hebben oh, het ja. echt lokaal gehouden. Ja. En het koffieconcert is heel leuk. Uh, je krijgt een gratis bakje koffie of thee met wat lekkers erbij. Ik kan genieten van de muziek. Ja. En ja. verbinding, hè, want de koffie wordt geschonken door de jongeren. Ja, de werk ja. die hier natuurlijk ook volop in meedoet. Ja, uh, nog even uh, nou ja, sponsoren of op een of andere manier bijdragen aan het evenement. Ja, dat, kan. Uh, dat Stel je natuurlijk op prijs, maar vooral ook de inzet van vrijwilligers daarin. Uh, ja, al, eigenlijk hoe, hoe alle heb je twee. Je uh, Alle twee. Je kan uh, ook bijvoorbeeld zeggen, als bedrijf: hè, je bent een bedrijf of je bent een stichting. Van nou, ik heb heel veel vrijwilligers, uh, je mag er gebruik van maken. Het zou wel leuk zijn dat wij ook een stukje, stukje verbinding krijgen met Nieuw Noord. Nou, dan kan je bijvoorbeeld kiezen om uh, een kraam te nemen op het buurtfeest of een advertentie te nemen in, de, in, de, in het programmaboekje. Nou, dat kan ook als sponsor natuurlijk, daar kan je voor betalen. Maar je kan ook uh, bijvoorbeeld zelf, als je nu luistert, denk van nou goh, ik wil me aanmelden als vrijwilliger. Uh, die hebben we echt nog hard nodig. Uh, meld je gewoon vooral aan op onze... Uh, Website of e-mailadres. Nou ja, en meer hierover natuurlijk dinsdag uh, in de kick-off, ook tijdens de presentatie. Ja. Uh, echt een mooi startmoment ook daarvoor. Ja. Uh, wat is de planning voor de verdere weken en maanden? Nou, richting we, 1 juni? We zijn, nu dan aan het in, uh, we zijn nu aan het kijken welk, uh, hoe ons programma eruit gaat zien en uh, met wie we gaan samenwerken. We zijn heel veel sponsoren aan het zoeken. We zijn, ...fondsen aan het aanschrijven en we krijgen ook regelmatig wat hulp. Dus als je luistert en denkt van nou, ik ben goed in fondsen aanvragen... ...laat het vooral weten, want daar hebben we gewoon nog wat hulp in nodig. Uh, maar uiteindelijk al, uh, gaat komende maand gewoon die afspraken gewoon lekker verder. Ja. Ook naar de kick-off natuurlijk. En juist die kick-off gaat denk ik nieuwe uh, impulsen geven aan het evenement... ...wat heel erg mooi is. Bijvoorbeeld ZFM kan zich ook aanmelden voor een radioprogramma... Uh, ...in pluspunt of zo op de dag zelf. Of, uh, ja, of, of de, er zijn nog genoeg organisaties in Zandvoort die die verbinding nog niet hebben gezocht met ons, maar uh, of ook met, uh, met de buurt zelf. En dat zou wel heel erg mooi zijn. Ja. Want samenwerken is belangrijk, ook in een dorp als Zandvoort. Ja, en dat ja. hoeft niet per se heel veel energie te kosten. Nee, nee samen is samen. Uh, en dan heb je allemaal belang erin. Als je maar doet waar je goed in bent, en dan, uh, ja. dan bieden wij daar de kans voor. Ja. Um, uh, wanneer, wanneer hoop je met uh, meer nieuws te komen over het Buurtfeest? Dus echt het programma? Uh, ja, dat, dat sowieso het gehele programma zal uh, sowieso in uh, even kijken, in 1 mei sowieso uh, gaan, uh, gaan gebeuren. Vanaf 1 mei beginnen we echt met die volle promotie. Dan hebben we echt ja. uh, alles rond. En programmaboekjes worden verspreid, advertenties worden geplaatst in de krant. Alle media uh, worden aangeschreven en ook interviews gegeven, natuurlijk. Uh, maar we laten natuurlijk wel steeds wat weten. Want ja. we organiseren ook bijvoorbeeld die openlucht bingo. Nou ja, daar wil je toch ook wat mensen voor trekken. En dan maak je dan vooraf al wat promotie. Maar je probeert daar door ook wat meer uh, prijzen te, te krijgen. Dus, ja. Ja. ja. En uh, nog even tot slot, hoe is dit voor jezelf om dit evenement te organiseren als persoon? Ja, dat is, is geweldig. Ik woon nu 13 jaar in Zandvoort. Ik heb uh, op verschillende manieren evenementen georganiseerd of meegeorganiseerd. En uiteindelijk denk ik dat ik wel heel erg trots ben op de manier waarop het buurtfeest Nieuw-Noord is ge gedaan, want mm -hmm. wat, ja, we hebben toch vorig jaar ook een bekende artiest kunnen boeken, uh, we hebben best wel groot uitgepakt qua de promotie en dat smaakt alleen maar naar meer en ik ben wel tevreden op deze manier. Ja. Ja. Ja. En uh, we hebben natuurlijk ook het mooie weer gereserveerd uh, ja, voor zaterdag zijn, ja. 1 juni. 30 graden. Uh, uh, komende dinsdag dus uh, lekker binnen op uh, 6 februari vanaf 7 uur in plus. Met de kick-off van het Buurtfeest Nieuw Noord. Ja, de koffie staat klaar. En uh, wil je nog meer informatie? Sandvrisite.nl slash Buurtfeest. Roy, dank je wel. Ja, jammer. Jij ook. En uh, nou, samen met jou kijk ik natuurlijk heel erg uit naar de kick-off aankomende dinsdag. Ja, en, uh, Iedereen is ook welkom. Hè? Dus uh, Het is niet uh, Nieuw Noord exclusive, maar nee. gewoon uh, als je een idee hebt, dan uh, ben je welkom. Nou, het zal leuk zijn. We gaan uh, naar nog uh, een Zandvoorts hoogtepunt, namelijk Yves Berensen met zijn nummer uit 2 juni 2023. Terug in de tijd. En meteen daarna hoor je Carina Veren in een interview met deze Zandvoortse zanger over onder meer een succesvol AFAS live concert en de Gouden Plaat die hij heeft ontvangen. Elke dag samen, de tijd die vloog. We droomden van later, maar verloor je uit het oog.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 Aan wat eigenlijk niet kon. Oh, de mooiste momenten. Niet was te gek, we waren van voor. Goedemorgen Zandvoort, ik heb hier aan de lijn uh, Yves Berendsen, een Zandvoortse sterzanger... Uh, die natuurlijk niet meer weg te denken is uit uh, de popmuziek, uh, wat ik als quote heb gelezen ergens. En ik denk dat we daar als Zandvoorters dus allemaal heel erg mee eens zijn. Goedemorgen Yves. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, heel erg leuk dat je even tijd hebt in je drukke programma om ons even te spreken... Maar, uh, ja, nou, gelukkig. Ik uh, hoor dat wel vaker, dat de Zandvoortse kunstenaars en artiesten... Uh, altijd een warm hart uh, dragen bij, uh, bij hun dorp, waar ze vandaan komen. En, uh, gefeliciteerd, met je, en gefeliciteerd met je gouden plaat. Dankjewel. dankjewel ja. ja, dat was wel een heel ja, ja. erg leuke uh, verrassing. Um, volgens mij kan je het wel een beetje bijhouden, toch? Hoeveel streams je ongeveer hebt. Ja, tegenwoordig... Uh... Ja, die, die, die muziekindustrie is natuurlijk gewoon, eigenlijk, toen, eigenlijk net toen ik begon met zingen eh, liep, liep de CD verkopen heel erg af. En eh, ik heb wel mijn eerste paar singles, wel nog uh, fysiek uh, zijn niet gedrukt. Maar ja, nu eigenlijk al een jaar of vier <coughs> is het helemaal niet meer. Het is eigenlijk echt alles digitaal. Ja. Um, maar je ziet inderdaad, uh, per dag wordt erbij, word wordt de. Vernieuwd. Dus uh, je, je kunt inderdaad bijhouden en ook een beetje zoals, uitrekenen wanneer je, ja, wanneer je ongeveer de 9 je, tot, uh, miljoen uh, hebt aangetikt. Ja, nou, het is wel grappig, want het, het is zeg maar, sinds 1 januari 2024 is, uh, zijn er normen veranderd. Het is namelijk nu een gouden plaat. Uh, ja, vroeger had je goud. Uh, uh, uh, sorry, ja, platina... En je, had, en je had Platina. En nu is het. Uh, nu, heet, nu, nu heet het Diamant, geloof ik. Platina is Diamant. En nee. een, een, een gouden plaat is 10 miljoen streams. En ik, ik zat nog net in 2023. 20, dus ik had genoeg aan 8,2. Ja. 8,6, sorry. En, um, Ja, dus die heb ik vorig jaar bereikt. Dus dat was mijn eerste ja. plaat. Ja, dat was een enorm mijlpaal. Enorm Waar heb je hem opgehangen dan? Nou, ik zal je echt. Ik zal je <laughs> zweren. Dat ik, ik, ik, ik, ik ben nu thuis. En ik, ik loop. Altijd als ik bel dan loop ik. Ik, ik kijk er niet tegen aan. aan de muur. Ja, dat is echt iets om trots op te zijn. Maar nog iets om heel trots op te zijn... is je Ava's live show. Um, ja. Zo leuk dat je dat ook hebt uitgegeven... op Spotify. Um, als album. Want ja, als je het hoort... dan kom je... Als, ik was er helaas dan niet bij. Maar je komt wel meteen in de sfeer. En uh, hoe keek je erop terug? Ja... Uh... Nou ja, overweldigend. Is, is, ja, mijn, mijn uh, leukste optreden wat ik tot nu toe heb gehad. Kijk, ik treed heel veel op in uh, gewoon, ja, zeg maar in, in het land, mm -hmm. zoals we het dan noemen. En uh, en dat zijn dan, ja, dat, is, dat zijn gewoon boekingen. En dit zijn natuurlijk shows die je zelf organiseert. En uh, ja, waar mensen echt voor jou komen. En um, <tus> ja, en die zaal is gewoon, uh, ja, het is gewoon echt uh, gewoon een hele bekende grote popzaal in Nederland. Ja. Vroeger deed het weinig uh, de nieuws, ja. misschien waren ja. meer mensen beter bekend. Ja, um, ja en uh, 6000 mannen, dat was inderdaad echt best wel spannend. En nou, ik niet zeggen, ook maar uh, ja, als ik, ik had ook mijn handtekening gezet onder uh, zeg maar uh, 5000 mensen, dan was ik heel blij geweest. En het werden er 6.000, dus ja. helemaal vol. Ja. Ook binnen drie maanden uitverkocht, dus dat was echt uh, fantastisch. Ja, je hoort het ook goed op de achtergrond, dat, uh, de sfeer gewoon van de mensen. Hoe ze ja, allemaal meezingen. Ja, het is leuk. Ja, het, is, het, is, het, is, het is altijd leuk als je het laat registreren. Het is en leuk voor de mensen die zijn geweest, die, uh, die hebben genoten en die het nog een keer kunnen, kunnen, kunnen herbeleven. En het is ook heel goed voor de mensen die dus niet zijn geweest, die het kunnen zien en horen wat ze gemist hebben en uh, zo denk ik van nee, hey, volgende keer moet ik erbij zijn, weet je. Dus het is een, uh, het is een soort visitekaartje. En daarom is jou, denk ik, jouw Caprera uh, optreden voor in de zomer alweer uitverkocht. Ja, ja. ja. Nou, toevallig uh, zijn we vandaag, uh, want dat was ook wel echt weer overweldigend. We gingen met aankomgen. Ja, ik heb daar 2018 heb ik daar gespeeld voor het, uh, voor het eerst. En ja, dat is bij heel veel mensen is dat ook nog steeds. Die, die spreekt ja, dat is toch ook echt te gek, weet je. En uh, dus mensen vonden het heel tof dat ik uh, na zo'n lange tijd weer, uh, ja, weer terugkwam. En het was inderdaad gelijk weg, maar van, vanochtend hebben we het uh, ook uh, op dezelfde dag. Uh, dus uit mijn hoofd, weet je. Uh, ja, wat was het? 29 juli ja. of... Ja, ja. ja hebben we een, een middagshow aan toegevoegd oh wat goed. nog vanochtend in de verkoop gehaald. Uh, dus mensen die uh, oh, hebben misgegrepen, die kunnen nu uh, nou. uh, op dezelfde dag om half, uh, half vijf spelen ik uh, nog een show. Wat goed. Nou, dat is uh, heel goed nieuws. Want uh, ja. mijn dochters wilden ook heel graag gaan. En ik zeg, nou ja, jongens, nou, jammer, kunnen... uitverkocht. Maar nu dus weer nee. nieuwe kansen. Nee, nee, dus ze kunnen er, als ze willen dan er nog bij zijn. Ja, ja super. En uh, wat ik zo leuk vind is dat jij dus uh, een Elton John medley, een Leidse Plein medley. Je zingt Whitney Houston, uh, Coldplay. Is dat iets wat jij zelf allemaal inbrengt? Of uh, is dat met een team, dat je dat zo met elkaar bedenkt? Ja, of nou, hoe nee, gaat dat? Ik, ik, ik, ik, ik ben altijd zelf uiteindelijk uh, de. Uiteindelijke... De, de eindbepaler van natuurlijk wat ik, wat ik ga zingen want ja ik, ik, ik moet zingen het doen. Ja. Als, als, het, als het mij niet past dan, uh, dan doe ik het gewoon niet. En, uh, maar goed ik heb een bandleider, uh, Bas waar ik natuurlijk heel veel mee overleg en ook uh, ja, andere mensen van mijn team die uh, inbrengen daar uiteindelijk uh, gehad, uh, ja hak ik de knopen doen. Maar ja, de liedjes die jij net noemt, zoals uh, bijvoorbeeld Elton John uh, Whitley, Grace Love of All van Whitney Houston en uh, Coldplay. Mm -hmm. uh, en ook I'm a Singer heb ik ook gedaan. En dat, dat waren de liedjes die, die ik zelf heb ingewelde. En ik dacht, ja, weet je, ik gewoon, dit is de muziek waar ik zelf ook graag naar luister. Dus het was, was, was eigenlijk best wel een beetje riskant uh, om bijvoorbeeld Coldplay te gaan doen. Alleen ik dacht, ja, weet je, het kan mij uitschrijven. Juist. Het, dacht, het is ook wel eens leuk om uh, iets te doen wat uh, mensen iets van je verwachten. Juist, ja. Yeah. En, ja. Um, ja, dat was gewoon echt heel leuk. Ja. En ben je daar nu dan alweer uh, op warm aan het draaien... dat je denkt, oh, ik verheug me nu al op... dat ik uh, de mensen weer kan verrassen met uh, nieuwe metlies. Ja. Ja, dat ja, kan ik me wel voorstellen. Absoluut. Ja, en... Uh, uh, nou ja, dat is dan... Uh, zeg maar misschien een, een brugje naar, naar, naar, volgende, naar het volgende wat ik ga doen. Dat is dit jaar, dat is zeg maar een theatertour. Uh, dat waren... Tien theaters en dan is dan Kaper bijgekomen. Uh, middag en avond. En uh, ja, ook als ja, mensen die daarheen uh, gaan. of ja, mensen die daar willen heen gaan. Uh, daar ga ik ook dingen doen waar, waarvan je denkt. hé, uh, hey, dat ken ik misschien helemaal niet van hem. of ik ken hem eigenlijk alleen maar van die liedjes die, die mm hij -hmm. bij zijn optredens doet. <treeks> ook, uh, ook daar uh, vind ik het belangrijk dat, je, ja, dat mensen weggaan en zeggen van ja. Hé, hey, dat is wel even nieuw of zo. Ja, maar dat houdt je zelf ook uh, natuurlijk uh, helemaal leuk erbij... dat je denkt, hé, hey, je bent jezelf ook nog aan het uitdagen. Je hebt een hele absolute, eigen sound. Absoluut. Uh, want dat heb ik wel als vraag van... ja, wat is nou eigenlijk je muzikale identiteit? Maar uh, als ik zo alles beluister, dan is dat wel duidelijk. Uh, ja. Jij zingt echt zo mooi wat bij jouw stem ook past. En uh, de liedjes die je zelf, neem ik aan, schrijft met je team... Uh, ja. Zoals Zin in Jou en, en uh, dat prachtige lied. Ik heb hem hier opgeschreven voor altijd. Uh, en ja. uh, over vroeger. Ja, ja, die clip erbij ja, over vroeger ja, is ook ontzettend ja, is ook leuk. Ontgenomen. Ja, Dat, uh, dat ja. is heel mooi om te zien. Maar uh, En een beetje dezelfde. Hè, altijd over liefde natuurlijk en elkaar weer zien. En een prachtig zinnetje heb je over... Uh, uh, mag ik weer genieten van je glimlach? Ik weet even niet meer welk zinnetje dat... In... Uh, uh, ik vind het een hele mooie openingsstukje. Uh, ja, ik denk dat jij bedoelt uh, Dicht bij mij. Ja. Van heb ik jou al gezegd dat die glimlach je er al Ja, prachtig. Ja, ja die, die heb ik gezongen met Jim Bakken. Ja. Later, dat is eigenlijk een liedje van mezelf. Maar ik kwam Jim toen een keer tegen en die zijn dat zo'n mooie liedje. Ja. Nou, dat dus is, is uit, het. Toen dacht ik van... Dat uh, gaan we als duet opnemen. En we gaan alle, alle, alle, alle, alle keren met hem. Het lijkt me zo mooi om... Uh, ja, met mensen die al iets langer in het vak zitten dan jij... Dat je daarmee opeens ja. op het podium staat. Want ja. hoe... Nee, ja. Hoe ja, krijg je het van, toch zo uh, voor elkaar dat je... Van de idols, ja. ja, oh ja, ja, natuurlijk. Ja. Maar hoe krijg ja, je zo dus het zo voor elkaar? Sorry, maar hoe krijg je het voor yes. elkaar dat je zo goed... Uh, de mensen kan betrekken in zo'n enorme show. Dat je. Uh, ja, ik bedoel. Dat moet je ook leren, natuurlijk. Je moet en de teksten ja, goed maar weten. Dat is, je... echt, uh, dat is gewoon. Ja, dat. Dat is niet iets wat je. Wat je ineens hebt. Het is gewoon echt alleen maar. Uh, uh, kilometers maken en. Uh, en genieten. En Ja, en. en, en... Ja, en jezelf zijn denk ik. Ik denk dat dat, dat, dat, dat een van de belangrijkste uh, dingen is, ook ja, in mijn artiest zijn. Is gewoon, uh, ja, mensen kennen mij en weten hoe ik ben en ja, relaxed en ja, alles wat je zingt moet natuurlijk wel, ja, je kan het mooiste liedje zingen, maar als, als, als mensen dat niet geloven... Juist, dan, uh, ja. Ja, dan schiet het niet op, weet je. Nee. En, uh, en dat is al wat ik zeg, ik probeer gewoon altijd dingen te doen. Dus, ja, wel aan de ene kant voor wat Coldplay staat natuurlijk redelijk ver van mij af, maar uh, ik zing het omdat ik uh, hun heel tof vind. En ik heb hun gezien in de Arena. Ja, ik vind dat, dat is mijn liedje van hun, ik draai dat in de auto. Ja, en, ja. en ja, soms kan het goed vallen en soms, soms, soms ook niet, maar ja... Uh, Zolang het eerlijk is, dan, ja, dan ja, kan het eigenlijk bijna nooit misgaan. Ja. En uh, zijn er alweer liedjes uh, die je aan het schrijven bent voor het komende jaar? Nou ja, inderdaad. Uh, dit jaar moet ik echt, uh, is, is denk ik voor mij wel een belangrijk jaar. Want je moet uh, kijk, bij, bij ons in de regio, kijk, Zandvoet, heel veel Zandvoet zullen mij kennen. Ik kom natuurlijk ook omdat ik daar vandaan en, en, en, en, en in Noord-Holland en in Brabant mm. en uh, West-Friesland komt het ook heel veel, alleen er zijn nog steeds heel veel mensen die mij niet kennen. Ja. Uh, dus daar, daar moet ik dit jaar uh, ik echt in doen om, om die olieflek uh, ja. wat, wat uh, te maken. Juist. Ja, en dat, en, dat, en dat is echt uh, ja, door middel van uh, door muziek en grote shows. Dus met muziek ben ik enorm uh, hard bezig. Dus mensen kunnen dit jaar echt wel heel veel nieuwe dingen verwachten. Nou, ik verheug me erop. Maar... En je was natuurlijk al bij 538. Nou, dat heeft een groot bereik. Ja, ja nou ja, wat ik zeg. Het is ook gewoon... Ja, het afgelopen jaar, en maar ook de, echt de afgelopen maanden... Uh, ja, kwamen, zijn er dingen om mijn pad gekomen die eigenlijk twee jaar geleden echt van droomde, weet je. Ik bedoel, uh, ja, het Nederlandse lied wordt niet echt... Heel erg ondersteund door, uh, bij ons zeg maar op de, op de radio. En als je dan een keer naar 8 kan of naar Q of uh, Veronica, ja dat zijn dan wel... Uh, Mooi stad dat. dat. zijn mooie stappen. Ja, met twee handen aanpakken. Ja, Toch? absoluut. Toch? Ja, ja, ja, ja, zeker. Nou Yves, ik moet wel helaas weer afronden. Maar ik, uh, ik uh, wens je heel veel succes uh, dit jaar weer. En ja, dankjewel. Ik allemaal doe graag een keer bij jullie langs in de studio. Hoor. Nou, bij deze. Bij ja, deze. Hartstikke fijn. Leuk. Dankjewel. En uh, succes met alle optredens door het hele land. En uh, tot in Caprera dan. Ja, gezellig. Leuk. <laughs> Oké, okay. succes. Okay. Jij ja, bedankt. Bye bye. bye, bye. Doei. Doei. doei. Doei, Ja, je luistert naar een interview van Carina Veren met Yves hierbij hier bij ZFM Goedemorgen Zandvoort. Zometeen praat ik met... Uh, Annemarillon sensen over Herman Moerkerk en de bijzondere kunst van hem op de boulevard in de panelen. Uh, eerst is hier Ten CC met het toepasselijke Art for Art Sake. Art of Art's Sake van 10CC was dat, een uh, bijzonder nummer waar je niet echt uh, per se op kan dansen of rocken, maar wel ja, lekker om te luisteren. Het gaat eigenlijk gewoon om de kunst om de kunst en uh, wie daar meer over wil weten kan het natuurlijk opzoeken, het nummer uit 1975. Uh, inmiddels is uh, Annemarion miljoen Sense aangeschoven. Uh, we gaan het hebben over het volgende, want van een wandeling op de boulevard van Zandvoort word je natuurlijk altijd blij, zelfs nu het weer zo grijs, nat en koud is. En zeker nu, want er staan weer 30 nieuwe panelen met aquarellen in vrolijke kleuren met het strandleven uit de jaren 30. Uh, welkom, uh, Anne-Marion. Dankjewel. Um, dat zijn aquarellen van de schilder Herman Moerkerk uh, uit Haarlem, maar hij had altijd wel iets met Zandvoort. Uh, uh, zou je iets, allereerst iets willen vertellen over wie hij was? Um, nou, hij is in, uh, Herman Moerkerk is in uh, Den Bosch uh, geboren en uh, getogen en in uh, 1928 kwam hij eigenlijk naar Haarlem. Daar ging hij wonen met zijn gezin en hij is eigenlijk, vanaf dat moment kwam hij ook uh, veel in Zandvoort. En heeft hij eigenlijk uh, uh, ja, met de met, met, met tram denk ik gekomen, met de blauwe tram of met de, met de trein. Net zoals al die andere dagjesmensen en die uh, gasten die eigenlijk op dat moment Zandvoort bezochten. Mm -hmm. En hij is denk ik lekker gewoon op de boulevard uh, gaan wandelen of ergens gaan zitten of op het strand ook. En heeft eigenlijk uh, alle dagjesmensen, uh, mensen die hier uh, kwamen flaneren over de boulevard... Uh, ...heeft hij eigenlijk ja, opgetekend op papier uh, en uh, geschilderd in aquarel. Ja, ja en, en dat doet hij ook uh, nou ja, helemaal op eigen wijze en dat... Ik lees hier dat het ook wordt getypeerd: dat hij, dat, dat hij de strandbevolking ook een beetje met humor uh, ja. probeert na te schilderen. Ja. Hoe zou hij, hij, maakt stijl... een, hij maakt er een beetje karikaturen van. Dus ja. hij, uh, hij steekt er een beetje de draak mee, eigenlijk. Dus uh, ja, zoals wij, zeg maar, de uh, Duitsers altijd zien: dat ze uh, een kuil graven en uh, met een dikke buik ergens zitten. Zo heeft hij dat toen destijds ook, uh, ook opgetekend, ja. zeg maar. En, um, en de snobs met hun neus in de lucht, echt letterlijk heeft hij met hun neus in de lucht... Uh, die ze hun neus optrekken voor uh, het gepeupel, zeg maar, waar ze niks mee van doen willen. Uh, die lopen er ook tussen met hun bondjas, uh, bij wijze van spreken. En dat heeft dus ook, blijkbaar ook in verschillende jaargetijden heeft hij het getekend. Want je ziet uh, um, ja, mensen met, uh, met zo'n mooi gestreepte uh, badpak aan, ja. tot mensen met... Uh, die een dikke jas aan hebben en die toch nog even met hun voetje in het water willen zitten. Om te kijken of het, uh, hoe koud het water eigenlijk is van de zee. Ja, ja en uh, de, de, zijn werk en zijn serie over onze badplaats bestond eigenlijk uit 135 aquarellen. Uh, over het strand van Santum, maar er is nu gekozen voor die 30. Ja. Uh, hoe zijn jullie of hoe ben jij op zijn werk überhaupt gekomen om dit uh, hier te te stellen. ja het het is uh, het kwam uh, onder ik had het eigenlijk nog nooit gezien ik had zelf heb ik wel een uh, een aquarel van Moerkerk uh, maar niet uit deze serie die ik echt destijds uh, nou ik misschien voor 100 euro misschien op de kop heb getikt echt niet meer dan dat denk ik um, dus ik kende zijn werk al en ik, hij, had, hij had wel meerdere dingen van Zandvoort getekend die niet zeg ja. maar uh, bij deze serie hoorden en deze serie kwam ik eigenlijk, uh, in 2021 kwam deze onder de hamer bij Bob Kuiper in, uh, in, ha in Haarlem. En wat ik begrepen heb, dat was uh, degene die het had ingebracht, hij heeft hem, ja, hem al jaren had hij hem in bezit. En uh, ik denk dat het een, uh, uit een erfenis, denk ik, is, want anders doe je zoiets ook niet zomaar weg. Want uh, het is in, bijvoorbeeld 1979, is het ook al eerder op een tentoonstelling geweest. Okay, yeah. En uh, uh, die, die man die dat had ingebracht, wat ik begrepen heb, die had toen gezegd van ik wil eigenlijk dat alles bij elkaar blijft. Mm -hmm. Dus dat het niet dat in één keer verkocht wordt aan, een, uh, ja, aan iemand anders die het uh, ook bij elkaar houdt. Ja. Maar nu heeft dus een, uh, een handelaar heeft het uh, gekocht, kunsthandelaar Simonis in Bunk in Ede... Ja, en dan het, die heeft hij het hele lange tijd heeft het nog bij elkaar gehouden, maar er was gewoon geen koper voor. Okay. En toen heeft hij er uiteindelijk nu toch voor gekozen om het zeg maar uit elkaar te halen en het per stuk te verkopen. Wat het voor uh, ja, mij als met een kunsttessourisch hart vind ik het altijd heel erg lastig. Omdat het echt een serie is wat je bij ja. elkaar hoort. Het heeft, het, het heeft gewoon minder waard. Het misschien ook waard. een deel van het verhaal... Uh, ja, ja, het, kwijt, ja, ja, ja. ja. Je, je trekt gewoon een bladzijde uit een boek eigenlijk weg. Daar komt ja. het eigenlijk op neer. Ja. En, uh, maar ik snap, het, uh, ik snap het van zijn kant, snap ik het ook wel om uit elkaar te trekken. En ik heb eigenlijk naar die. Uh, ik heb de contact gezocht met hem en uh, ik heb een heel mooi catalogus van hem gekregen, waar ik dus een, uh, een serie heb uitgekozen die mij eigenlijk het meest aansprak, waar eigenlijk ook het meest op gebeurde eigenlijk, oh ja. op die tekeningen. En omdat het aquarellen waren, was het nogal een beetje spannend hoe pakt het in het groot uit. Want mm -hmm. ze waren niet heel groot, die aquarellen. Ik denk dat ze. Nou ja, zo'n beetje. Het zijn A4'tjes, zeg maar ongeveer, iets groter dan een A4. Door de originele uh, de zijn originele. Ja, ja. ja, en dan moet je maar kijken wat er uiteindelijk van overblijft. En uiteindelijk, ja, als je ze dan opblaast... Uh, ja, ik ben was heel erg verrast eigenlijk voor het resultaat. Hoe dat eigenlijk uh, op het boulevard eigenlijk overkomt. Ja, ja, want er zijn er nu dan dertig uh, te zien. Ja. Uh, hoe heb je die keuze gemaakt om uh, um, toch... Het was uit een serie, je moest ja. ze natuurlijk los uh, kopen. Ja. Um, uh, hoe heb je die keuze gemaakt om toch weer eigenlijk een soort mini-verhaaltje ervan te maken? Of ja, een nou een ja goede... er worden natuurlijk ja. meerdere badgasten getoond. En dan kies je uiteindelijk één badgast uit die het meest tot de verbeelding spreekt eigenlijk. En, um, en uh, van de Duitse pensioengasten had je er ook meerdere gemaakt. En dan kies je er één of twee uit waarvan je denkt van ja, die vind ik eigenlijk het meeste... Ja, het leukste eigenlijk. Het, uh, het kleurrijkste, het grappigste. dus ja. dan, Dat zijn allemaal dingen die je dan meeneemt in, in je beslissing. Maar je bent inderdaad, je zit, je komt, zit er eerst met 50, heb je die eerst uitgekozen. En dan moet je nog slinken. En denk, ja, die weg, die weg, die weg. En ook, ik heb echt gekeken van waar meerdere personen op staan. Want hij heeft ook enkelingen, heeft hij erop gezet. En, uh, maar ja, ze zijn allemaal zo leuk. Eigenlijk had ik ze allemaal al willen vullen, zeg maar. Ja. Dan had je door het ja. hele dorp had je ze gehad. Ja. Ja. De hele boulevard in ieder geval. Als het kon, dan uh, ja. hadden we ja. de hele boulevard uh, ja. volgezet. Uh. Ja. En uh, uh, nou, je vertelde net al een beetje hoe je op zijn werk bent gekomen. Maar wa waarom vind je het zelf als persoon zo interessant om... Uh, ja, met dit soort kunst uh, bezig te houden. Oei, uh, nou ja, het, niet, ja, dit soort kunst. Ik, ik, uh, ik, ben, ik ben kunsthistorica en ja. ik hou me eigenlijk al uh, nou, meer dan twintig jaar bezig met het onderzoek naar uh, kunstenaars die in Zandvoort uh, gewoond en gewerkt hebben. Ja. En die zich vooral door Zandvoort hebben laten inspireren. En dat komt eigenlijk uit een uh, interesse dat ik uh, ooit had gelezen dat Zandvoort eigenlijk helemaal niet zo in trek was bij kunstenaars. En ik werkte op dat moment in mijn studietijd, uh, nou dat is ook alweer heel lang geleden, voor Christies, uh, okay. uh, voor het Veilinghuis Christies. Yeah. En daar kwam ik echt wel schilderijen tegen die in Zandvoort waren gemaakt. En uh, toen ben ik eigenlijk op dat moment samen met mijn moeder uh, naar het... Uh, naar Den Haag gegaan, naar het, naar het RKD. Dat is het Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie. En daar had je allemaal mappen met afbeeldingen uh, uh, van kunstenaars. Allemaal, de, de, ja, allemaal reproducties en overal waar in plaatjes in, in, uh, in de catalogie... bepaalde kunstenaars hadden ingestaan dat verzamelen zij ja. per kunstenaars. En dus daar kan je dus eigenlijk, als ik dan iets had gevonden op zo'n veiling... Uh, bijvoorbeeld van Jozef Israël, is dus een hele bekende... Dan ging ik zo'n map inzoeken, wat heeft hij dan eigenlijk nog meer gemaakt in zijn antwoord. En zo ben ik heel veel uh, schilders tegengekomen in de loop der tijd. En nu ook met die digitalisering op het internet kom je ook ontzettend veel tegen. Heel en online. Uh, heel online. Creatief, uh, ja, ja, en daar begint het vaak ook wel. Want dan word ik uh, uh, ook gewezen door uh, Heerlijke Keur. Die vindt het ook bijvoorbeeld ontzettend leuk om, uh, om voor mij allemaal dingen uit te zoeken. Dus dan stuurt ze van, wat ken je deze al? En uh, ken je die? Ja. En, uh, en, uh, en, uh, en vaak waar vaak ja. ken ik het helemaal niet en dan wijzen me erop van nou er komt uh, nu weer en daar is weer wat op de veiling en uh, misschien is het wat voor jou en, of voor het museum dus uh, ja ja want, ja want vind je dat dan ook juist leuk om zelf te verzamelen of uh, ja ja echt, ja ja uh, uh, ja ja ja ik heb dat wel een beetje met de paplepel uh, ingekregen um, en als het een beetje binnen mijn budget past... dan uh, kan ik het eigenlijk niet laten liggen. Ja. En het zijn van die padeltjes die je dan soms vindt... ook als... Uh, ik heb daar inderdaad op, uh, inmiddels wel echt wel een neus voor... dat ik dingen echt wel herken. En, en dan is het helemaal niet bekend dat het Zandvoort is. Het staat niet in de titel, ook niet bij de, de verkoper. Hmm. Maar ik herken het als zijnde Zandvoort... omdat ik al okay. zoveel heb gezien. Ja. En wat, wat is dan dat opval dat je denkt... ja, dit is... Dit is Zandvoort. Ja, misschien het strand of iets ja, daarvan Ja, nou ja, in. er zijn natuurlijk er zijn ook heel veel oude gebouwen geweest hier in Zandvoort. die er ja. nu niet meer zijn. Mm -hmm. En uh, zoals op het uh, gasthuisplein. heeft een, uh, een, een oude mannen- en vrouwenhuis uh, gestaan. En dat was echt een bezienswaardigheid eigenlijk in de jaren. Uh, zo rond 1900. Uh, ja. Het heeft daar tot. moet ik even goed zeggen. volgens mij tot 18, 1928 volgens mij gestaan. 27. En. Uh, ja, dat was een bezienswaardigheid voor de toeristen. En dus ook voor de schilders die hier kwamen. Um, omdat het zo'n oud pandje was. Het was ja. echt een, een, met een trapgeveltje. En er wonen oude vandaag uh, die nog eigenlijk hun als. zoals de mensen van de Wurf, zeg maar, eruit uh, ja, zagen. Echt zandvoort. Echt ja. zandvoort. Ja. En um, en, en daar heb ik dan, ja, dan herken je dingen. Uh, omdat je dus het interieur herkent uh, naar aanleiding van foto's die er gemaakt zijn uh, uit die tijd. Kan je dan ook weer zo'n schilderij herleiden van, oh, dat, dat moet wel... Uh, ...de zaal zijn of dat moet wel... ...die woonkamer zijn of... Uh, ja. ...en dan ga je vergelijken met andere schilders... en denk je van god, volgens mij heb ik dit eerder gezien. Ja. En die plavuizen... Oh, ...die zijn precies hetzelfde en die balken... ...aan, de, aan het plafond zijn ook precies hetzelfde. Ja. En uh, daar zit die haak en daar zit die tekening... ...en daar zitten die tegeltjes zijn. Uh, dus zo kom je eigenlijk... en je, nou, dan, ja, ...dan word ik zelf heel enthousiast. Ja, dat, dat begrijp ik. Het ja. klinkt <laughs> ook heel interessant hoe je er zo... Uh, ja, ...heel gepassioneerd over vertelt... Ja. Uh, nog even tot slot terug naar de expositie, het strandleven van de jaren 30. Er is ook meer over te lezen in de laatste editie van de Klink, ja. oud-Zandvoort. Ja. Ja. Um, tot wanneer staan de panelen er met deze uh, kunst? Ja, tot, uh, tot 15 maart. En uh, daarna gaan we wisselen. En dan komt het uh, Noord-Hollands Archief. Hebben wij nu gevraagd met, uh, om een mooie serie uh, samen te stellen. En zij gaan het dan doen over uh, de beroepen in Zandvoort. En met okay. name zeg maar, ook de beroepen op het strand. Dus want daar heb ik, daar heb ik dus in deze serie van Moerkerk had ik er ook een paar opgenomen. Zoals de tapijtverkoper en, uh, en, een, man, en een man die zeg maar, fruit en groente eigenlijk verkoopt. Met die manden die uh, die, die dan draagt. Yeah. Uh, en zij hebben ook weer zo'n serie. Uh, zij zijn daar eigenlijk op doorgegaan. ze hebben echt een serie met beroepen. Dus eigenlijk alle beroepen die in Zandvoort uh, voorkwamen. Dus okay. de man de drager. En dan zie je een, een man lopen met hele zware mannen op, op zijn rug. En. Uh, nou, zo zijn er nog een paar van die, van die beroepen die zeg maar, op het strand voorkwamen, maar ook uh, in Zandvoort, okay. die uh, heel kenmerkend zijn. Zeg maar. En dan uh, nog even helemaal tot slot, dat is dan ja. weer van verschillende kunstenaren? Nee, uh, dat, zijn, dat is een foto-expositie. Okay. Ja. Ja. Dus uh, dat zijn echt foto's uit, uh, uit het Noord-Hollands archief. Oké, okay, nou dan, uh, dan gaan we dat zien vanaf maart, maar uh, tot nu toe in ieder geval uh, voor de bezoeker en inwoner uh, zeker iets moois om te zien zo bij het strand... Uh, Annemarion, dankjewel voor je tijd en ook het interessante verhaal erbij. En uh, ja, daarmee zijn we eigenlijk ook een beetje aan het einde gekomen van uh, deze uitzending van Goedemorgen Zandvoort. Van uh, zaterdag 3 februari. Dat ga ik zeker doen, Pim, een minuutje volpraten. Uh, maar niet voordat we nog even een blik werpen op uh, de agenda. Dus een open mic comedy night in het Amsterdam Beach Hotel. Um, komende zondag 4 februari, dus is morgen vanaf 8 uur. Dinsdag 6 februari natuurlijk de kick-off van het buurtfeest in Nieuw-Noord om 7 uur in Pluspunt. En op zondag 11 februari kindercarnaval in Theater De Krocht van 2 tot 5 uur. Weer veel plezier voor de kids. En voor de derde editie van de Zandvoort Lightwalk op 17 februari op de zaterdag zijn nog een aantal kaarten beschikbaar. Kijk op de website www.zandvoortlightwalk.nl voor meer info. En heb je nou iets gemist uit deze uitzending, luister dan maandag, komende maandag tussen 10 en 12 terug. En kijk voor de hele programmering van ZFM op zfmzandvoort.nl en hou Facebook in de gaten voor het laatste nieuws. Ik bedank natuurlijk de techniek, Pim Gro, voor het uitzoeken van de muziek die mij ook verraste en weer uh, mijn bibliotheek heeft uitgebreid. Zo leer je nog eens wat bij de radio. En uh, het mogelijk maken van deze uitzending van uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, Hans Botman, natuurlijk, voor de redactie. En mijn eigen, iets kleine verkoudheid, warme stemgeluid van mezelf. Jouwen Koper, wens je een prettig weekend. Tot volgende week. Uh, dan ook weer vanuit Café Rammel. Dan zit hier, als het goed is, Ben Zonneveld. We sluiten af met uh, muziek van uh, Roxy Music: Love is the Drug. The een drug en ik